Dat leidt tot woede en vragen in de Tweede Kamer. Zowel de PVDA en CDA van minister Wiebes weten... of de schaderekening van de Groningers nog wordt betaald. Het dodental van de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul... is opgelopen naar 63 en het aantal gewonden naar ruim 150...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 Op de stille oceaan wordt al bijna een week gezocht naar een vermiste veerboot met naar schatting 50 mensen aan boord. De houten katamaran was van een klein eilandje naar Kiribati vertrokken. Een reis van 240 kilometer die twee dagen zou duren. Mogelijk zijn er navigatieproblemen ontstaan door werkzaamheden aan het schip. En Caroline Wozniacki heeft op de Australian Open haar eerste Grand Slam titel veroverd. De Deense tennister versloeg de Roemeense Simona Halep in drie sets. Wozniacki houdt ruim 2,6 miljoen euro over aan haar overwinning. De Nederlandse Diede de Groot won in Melbourne het rolstoeltennistoernooi. Het is haar tweede Grand Slam titel in het enkelspel.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Okay. Is geen Muziekboulevard hoor. Tokyo. Ze hadden in de jaren zestig zo'n uh, songwriters trio zelfs. Uh, die waren door Motown uh, naar binnen gehaald door wat hits uh, te gaan schrijven. Dat hebben ze toen gedaan met uh, Martha en Van Vandellas. Dat was dit het nummer. En uh, dat nummer dat heette Dancing in the Streets. En toen dachten op een gegeven moment twee poppy konen dat kunnen wij ook. En dat hebben ze gedaan in 1985. En daar dachten ze van... Nou, de een in Amerika en de andere in Engeland. Maar ze vergaten nog... Dat er nog een satellietverbinding tussen zat. Dus dat werkte op een gegeven moment niet. Hebben ze er maar een videoclip bij geschoten. En dan heb ik het over Mick Jagger en David Bowie. Die begonnen deze Zandvoort op zaterdag. Schuine streep muziek Boulevard in de XL. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dus uh, we doen het uh, maar even mee. Het, uh, ik doe het in mijn eentje vandaag, want uh, Dolly uh, moet uh, herstellen van iets vervelends. Ze heeft een uh, kleine uh, dia opgelopen, maar uh, het gaat wel goed hoor. Dus het is niet zo dat, uh, dat ze dus uh, helemaal even in de lappenmand zit. Maar er is ook nog iets anders en dat heugelijke feit is er uh, wel voor Dolly, want ze is vandaag jaar dus uh, bij deze van harte gefeliciteerd. Dat even voor de wat persoonlijke mededelingen en huishoudelijke mededeling van deze kant. Dus ik doe het alleen. Dat betekent ook dat we een wat aangepast voorbeeld hebben. Zo vervalt het verhaal van de dier van de week en ook het gedicht van de week. Want dat laten we dan maar even achterwegen. Wat we wel hebben tussen 4 en 5 is een, ja, een aanleiding wat in de Zandvoortse krant heeft gestaan. Um, we gaan praten met, tenminste, ik ga praten met Fabienne Deesker. Haar vader komt ook mee. Want uh, het is natuurlijk altijd wel leuk om uh, ook uh, ouders aan het woord uh, te laten. Uh, deze week stond een artikel in de Zandvoortse krant. Ik zei het al uh, over Fabienne Deesker. Want zij gaat um, in Japan optreden. En dat is dus de aanleiding om daar even wat. Uh, ja, wat extra tijd voor uit te maken. En we hebben straks in dit uur nog even, staan we stil... bij het 50-jarig gebouwtje wat aan de AIE van de Molenstraat staat. Want de huidige bespeler van dat pand, die zag dat ineens. En dat is Marcel van Rey Hij doet de sportschool You al daar... En we gaan hem straks om kwart voor drie even bellen. Want dat is natuurlijk wel leuk om daar, daar eens even over te hebben. Want uh, ja, uh, het is niet zomaar. Het uh, gebouw is uh, ooit gesticht door uh, de heren Buchel. Uh, ja, met name Wim Buchel kennen we natuurlijk als uh, een uh, grote uh, scheidsrechter in uh, de judowereld. Maar natuurlijk heeft op een gegeven moment uh, heeft, uh, Willem Buchel uh, de zooi van de hand uh, gedaan. Of tenminste in ieder geval de, de judoschool, uh, daar is hij uitgegaan. En uiteindelijk heeft de, de mannen Cor van de Geest en Marcel van Vrij... hebben we toen besloten om daarin verder te gaan. Dus dat is een beetje het verhaal erachter. En wat er nu allemaal gebeurt, dat horen we straks allemaal om kwart voor drie. Natuurlijk hebben we ook veel muziek. Hè, want dat hebben we natuurlijk ook. En natuurlijk hier en daar wat sporadisch dingen, berichten uit Zandvoort. Straks natuurlijk vervat in het Zandvoorts nieuws. In het kort doen we om half drie. En om half vier hebben we de evenementen van de VVV... En daarna hebben we natuurlijk om uh, half vijf... dan gaan we die Zandvoorts nieuws in het kort doen. Dus dat is even de aanpassing van, uh, van de hele agenda. Uh, dat zeg ik er dan maar eventjes uh, gewoon gezellig even bij. Dit is ook uh, muziek, maar dit komt zelfs uit een uh, film, heb ik me laten vertellen. Ik uh, vond het trouwens uh, wel een hele grappige film, eerlijk gezegd. Want uh, die film, die, uh, daarin speelde ook Madonna in mee. Of het ook een beetje goed uit de verf uh, kwam... Dat laat ik in het midden, maar het is een film: Who's That Girl? En in de jaren 80 was dat natuurlijk heel groot. I've got Het randje van de jaren 70 kwamen de BG's met dit nummer Tragedy uit. En daarvoor hoorde je een echte onvervaste 80's. Causing and commotion van uh, niemand minder dan uh, Madonna zelf. En ja, wie uh, de kranten goed gelezen heeft, maar ook het sportjournaal heeft uh, bekeken. Die heeft uh, gisteren gezien dat snoe de plannen heeft om ook de Formule 1 uh, naar binnen te halen. Ja, en dat uh, zegt uh, iets natuurlijk over ons Zandvoorters zijnde. Want uh, Robert Doornbos, die uh, normaal gesproken de analist is uh, bij Ziggo Sport... heeft daar ook uh, het een en ander over verteld. En hij vertelt dat uh, op de NOS-website. Want er was vreugde in Assen en de Nederlandse autosportwereld afgelopen vrijdag... toen duidelijk werd dat de Formule 1-race op het Drentse circuit zeker tot de mogelijkheden gaat behoren. De Autosportfederatie, de FIA, heeft het circuit een positieve beoordeling gegeven. En ook oud-Formule 1-coureur Robert Dornbos wordt steeds enthousiaster. Al heeft hij nog wel zijn bedenkingen. Het is mooi om te zien dat die droom leeft in Nederland. En dat allemaal dankzij de successen van Max Verstappen natuurlijk. Zich door een bos in de langste de lijn en omstreken. En dat programma dat kun je altijd horen. S'avonds rond een uur of tien. En meestal kan dat er ook nog voor. Uh, tegelijkertijd, en dan gaat het verhaal natuurlijk nog even verder... ontstaat er dus nu een gezonde concurrentie tussen Zandvoort en Assen. En beide circuits willen de Formule 1 binnenhalen. En beide hebben goede papieren. En die goede papieren, dat... Uh, daar kom ik zo op. Want in die competitie heeft Assen een aanzienlijke stap gezet... nu race-directeur Charlie Whiting van de FIA met eigen ogen heeft gezien... dat het circuit zich goed leent voor Formule 1 racers. Dat had Dornbos zelf al geconstateerd toen hij een aantal jaren geleden... racede in de IndyCar. Een klasse die qua snelheid en publieke belangstelling... nog het meest in de buurt komt van de Koninklasse in de autosport. En dat ging bijzonder goed. Uh, toch weet Doornbos dat het circuit van Zandvoort zich door dit bericht niet uit het veld laat slaan. En want uh, afgelopen jaar presenteerde de gemeente Zandvoort en het circuit Zandvoort een haalbaarheidsonderzoek. Naar een terugkeer van de Formule 1 in Nederland. En de conclusie, het kan maar het is kostbaar. Het grappige is dat ik zojuist een berichtje heb gekregen van Prins Bernhard. De eigenaar van het circuit in Zandvoort, Aldus Doornbos. Hij zegt net dat hij een goede bijeenkomst heeft gehad... met de organisatie van de Formule 1, dat meldde hij dan. Het prijskaartje, daar zit natuurlijk ook wel wat aan. Want voor zowel het circuit in Zandvoort als dat van Assen... geldt overigens wel dat er nog een lange weg is af te leggen... voordat er überhaupt nog Ferraris, Mercedes en Red Bulls... op Nederlands grondgebied op de winst gaan strijden. Zo heb ik nogal wat vragen over het prijskaartje, zegt Doornbos erover. Je betaalt allereerst om het circuit naar Nederland te halen. En daarnaast heeft de Formule 1 nog de nodige eisen over de infrastructuur rondom het circuit. En dat gaat ook nog wel het nodige geld kosten, zegt bos. Eh, tegen de NOS. En dat eh, laatste, dat klopt ook wel zo. En dan nou maakt hij ook nog een, ja, min of meer een uh, link naar Bernhard... dat hij een uh, gesprek had gevoerd met de Formule 1. Wie vandaag het Halems Dagblad heeft gelezen, weet dat dat ook klopt. Alleen bij het circuitpark Zandvoort, of eigenlijk het circuit Zandvoort, laten ze daar heel weinig over los. Want ja, je laat je natuurlijk niet in de kaarten kijken van je concurrenten als je weet dat Asser dus ook bezig is om de Formule 1 binnen te halen. Dus er wordt vanuit het noorden van Zandvoort, dus bij de burgemeester van Alverstraat, weinig gezegd over deze ontwikkeling... Op het gebied van de Formule 1. Dus dat uh, is het, uh, het nieuws. Uh, ja, het is eigenlijk een best een beetje heet nieuws. Moet ik eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar goed, je weet het maar nooit. Uh, dat wat betreft het uh, Formule 1-verhaal. Eigenlijk is het autosport. En dat zou je misschien verwachten in het uh, wat verdere uh, progr uh, programmeergedeelte gedeelte van dit uh, Zandwoord op zaterdag. Maar goed, uh, zoals gezegd. Ik laat een beetje het vormen, een beetje voor wat het is. Ik vind het belangrijker wat. Ik zei de gek, hier achter deze microfoon zit. En gewoon de wordt op zaterdag blijven doen. Met de schuine streep Muziek Boulevard. Want dat wordt hier ook wel aangekondigd. Dus laat ik het dan maar op die manier dan ook gewoon fijn doen. Jaren 80. Daar zitten we nog steeds. Maar deze dame heeft toch ook wel wat in het verleden um, gedaan. Ook in de jaren 70. Your Soulvein is een hit. Maar ook dit nummer. Dit nummer. Coming Around Again van Carly Simon. Dit dateert dan weer van wat langer uh, in de tijd, in de jaren tachtig, uitgebracht.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 So macho, can't you see the leather shine? Then there'll be no people left And so Van Joe Jackson Daarvoor hoorde je Carly Simon um, Over dat nummer uh, van Joe Jackson Dat heeft hij in, uh, ongeveer in 82 geschreven Tenminste, het komt van het album Night and Day Maar Jackson stoorde zich aan het uh, feit Het uh, stereotype beeld van een man Dat hij er altijd uh, stoer en uh, ja, gespierd uit moest uh, zien Maar hij uh, heeft toen een uh, nummer geschreven uh, over Real Men. Hij onderscheidt zich... van de homo's van lelijke mannen, slappe mannen... slecht geklede mannen en ongemanieuwde mannen. Denk nou niet waar ik dat vandaan heb. Dat staat ergens ook uh, te lezen... op een van de websites uh, waar... Uh, Jaapie Koper uh, dan heeft uh, geraadpleegd. Dit is te vinden bij de top 2000. Dus dat uh, zeg ik er maar even gewoon bij. Want ja, het uh, valt allemaal te controleren. Maar het uh, is ook... de clip die er uh, destijds uh, bij gemaakt is... geeft ook een beetje aan... hoe dat nummer in elkaar steekt. En ik bedoel, ik was, uh, nou, wat was ik? 15 toen ik dit nummer voor het eerste hoorde. Maar ik vond toen al gelijk een fantastisch nummer. Dus kan je nagaan hoe snel uh, dat uh, eigenlijk bij mij is binnengekomen. Uh, het nummer van Joe Jackson. Daarvoor dus, uh, zei ik al, Carly Simon. Het is half drie en dan uh, gaan we altijd even kijken wat het weer gaat doen. Nu in Zandvoort. Nou, als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat het uh, zonnetje schijnt. Maar... Kom maar. Want dat impliceert altijd iets dat er iets aan zit te komen. Het kan zomaar zijn dat er nog wat regen gaat vallen. Um, voorlopig zal dat niet hele grote hoeveelheden zijn. De komende dagen zelfs ook niet. Um, er zal af en toe misschien wel een spatje regen zijn. Maar goed, dat, dat terzijde. Um, en dus wat dat gaat uh, helemaal goed. Vanmiddag dus nog droog. Maar morgenavond uh, uh, is er toch nog kans op een, uh, een verdwaalde regendruppel. Veel zal het niet zijn, zo rond uh, 1,5 mm. Zo uh, vertellen de weergoden ons. Uh, Snachts is het uh, redelijk droog. En morgenochtend dan uh, is er uh, kans op een uh, begin van wat wolkenvelden. Uh, dat wat betreft het uh, weer. Uh, verderop uh, kijkend uh, zullen we zien dat uh, uh, maandag uh, er nog een uh, behoorlijke kans is op regen. Dinsdag wordt uh, waarschijnlijk een droge dag. En woensdag mogen we wel weer uh, de regen pakken en paraplu's bij elkaar gaan zoeken. Want dan uh, kunnen we dus nog uh, wel het een en ander verwachten uh, aan regen. Datzelfde zal ook uh, donderdag, zo zegt uh, de vooruitzichten. En vrijdag uh, ziet het er uh, wel wat uh, vriendelijker uit. Um, met een beetje kans op wat uh, zon. Hetzelfde eigenlijk ook voor de donderdag. En aan het eind van de week wordt het uh, een, uh, een stukje droger. Tenminste, dat is zo'n beetje het uh, verhaal op de lange termijn. Um, kan ook heel erg uh, interessant zijn. Want donderdag op 1 februari, dat is een magische datum. Dan gaan de strandpaviljoens weer um, naar buiten. Tenminste, de houders, de strandpaviljoenhouders, voor uh, wat betreft. De tijdelijke strandpaviljoens, want er staan er vijf permanent. Maar degene die dan nog geen permanente strandpaviljoen. die mogen dan weer beginnen met bouwen. Ik heb me laten vertellen dat op 25 februari. al een van de eerste strandpaviljoens dan alweer open is. Probeer eigenlijk uh, volgende week al even daar een sfeerreportage van te maken. Want dat uh, is misschien altijd wel leuk om dat ook even voor de radio te doen. Dat even wat uh, betreft het uh, weer uh, voor uh, alsnog. Uh, nu tijd voor weer muziek. Uh, dit is muziek waar ik zelf uh, heel erg uh, tegenaan ben gelopen. En uh, deze dame heeft uh, ooit deel uitgemaakt van Soothe Night. En is later zelf uh, voor uh, haar eigen. Ah, nou, ach, je wil ik niet zeggen, maar is zelf op de, de solo toe gegaan. Heeft er uh, ook nog uh, de nodige uh, aandacht op uh, geleverd... bij onder andere Lex Uiting van uh, NPO Radio 3. En uh, daar EP heeft uh, best uh, nog wel wat uh, aandacht uh, gekregen. Maar dit is eigenlijk uh, het vrije, uh, nieuwe materiaal... wat uh, ze heeft uitgebracht. Het is, zij heet eigenlijk voluit Jolien Grunberg. En dit nummer dat heet Cynical... En die is dus, zoals gezegd, ook vaak te horen op de donderdag. You seem happy to forget in a drowning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 Gaan en me besnijden varkenshaasjes laten liggen bier en wijn vergeten kippensoepjes eten, mijn handen vouwen en mijn hele dood en leven aan hem of haar of het toevertrouw Waar is die God? Waar houdt die God? Waar schuilt die God? Waar leeft die God? Waar voelt die God? Waar spreekt die God? Waar is godsnaam God Meneer Het rijke oeuvre van Herman van Veen... die behoorlijk veel uh, nummers heeft uh, geschreven. Dit uh, dateert alweer van, uh, nou, denk een jaar of uh, drie geleden. En daar had hij de hulp van Marnix Dorsenstein bij. Uh, dat is een man uh, die uh, heel erg nieuw is uh, aan het uh, firmament wat betreft uh, muziek maken. Heeft daar ook een beetje een eigen stijl uh, erop nagehouden. En dat is wel te merken met uh, dit uh, nummer wat je uh, op terug te vinden... op het album Kers Vers. Tenminste, dat... Zo heet het nummer. Um, ik uh, ga eens eventjes uh, in uh, Zandvoort uh, koekeloeren. Want uh, ik zei net al: uh, het, uh, het gebouwtje, uh, een uh, beetje een gebouw waar um, sport in werd bedreven. Um, ik heb er zelf ook nog uh, een tijdje uh, gebiforkeerd. Dus ook alweer twintig uh, jaar geleden. En uh, dat was uh, de tatami, uh, judo, karate, jiu-jitsu, alles werd er, uh, wordt er gedaan. Eigenlijk werd en wordt het loopt allemaal door elkaar heen. En maar uh, de familie Bugel is er ooit uh, begonnen. En uh, inmiddels zit er een andere bespeler. En aan de telefoon hebben we Marcel van Rey, Want dat gebouw bestaat 50 jaar, of staat er al 50 jaar. Klopt, hè, Marcel? Dat klopt, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, want jij hebt het op een gegeven moment uh, ja, ergens in de tijd uh, van, uh, van Wim Buchel uh, senior, overgenomen. Ja, dat klopt. Wij, uh, Wim die is hier, nou, in 1968 heeft het gebouw geplaatst. Ja. En uh, uiteindelijk in 1995, toen onze, uh, Wim 65 werd, toen, ja, toen was hij natuurlijk wel een beetje klaar. Toen was er nog een uh, prachtige, pensioensgerechtigde uit. Ja. Waarbij je stopt op je 65. Dat heeft Tim gedaan en dat verkocht aan ons. Ja. Dus toen zijn wij als uh, exploitant, zeg maar, doorgegaan. Ja, uh, dat, dat uh, heb, je, heb jij volgens mij niet uh, helemaal alleen uh, gedaan. Want volgens mij uh, heeft uh, meneer Van der Geest daar ook nog uh, um, ja. iets mee te maken gehad? Of op de achtergrond? Kijk, wij zijn natuurlijk. Uh, uh, ja, meneer Van der Geest is natuurlijk gewoon eigenaar. Ja, ja. Oh, dan heb ik het over Cor van de Geest, hè? Laat ik het ja, dan even wel bijzetten. ja. ja. Ja. Daarom dragen wij natuurlijk ook de naam Caddy New. Ik was werkzaam in Horen in een heel groot sportcentrum en uh, hij belde me op. Hij zegt: uh, Mars, ik heb een klusje voor je. <laughs> en dat is een nieuwe baan in Zandvoort. Nou, dus uh, ik heb mijn bietje gepakt uit Horen en ik ben hier naartoe verhuisd. Ja. Zo simpel is het gegaan. Zo simpel is het gegaan. En sindsdien uh, ben jij uh, aan dit dorp eigenlijk uh, verbonden wat dat er gaat, hè? Ja. Ja, ja, ja Heb je ook nog iets meegekregen van, van de tijd dat Bugel daar nog bezig is geweest of niet? Ja, kijk, Wim, Wim was natuurlijk een icoon in de Judo. Zeker ja. als scheidsrechter. Ja. En uh, daar heeft hij ook echt serieuze sporen in verdiend. En wij zijn natuurlijk uh, in de jura wereld uh, dat, dat is toch een redelijk klein wereldje. Ja. Waar uh, zelfs het Wim Bugel-toernooi uh, nog steeds bestaat. Ja. Wat nooit voor, voor je dokaatjes die, die net begonnen zijn. Ja, ja en dan hebben we gewoon in Zandvoort heel veel cursussen gehouden, speciaal voor Ja. En uh, ja, zo is uh, eigenlijk wel zijn naam uh, in de jullie wereld verdiend. Ja, dus, dus eigenlijk uh, waard. De, nog, ja, Wim leeft nog steeds hoor, de, daar niet van. Ja. Maar de geest ja. van Wim uh, gaat er nog steeds doorheen, door die, door die zaal heen. Dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Um, ja want jullie, jullie hebben natuurlijk een hele andere manier van, uh, van aanpak dan, uh, dan, uh, dan Wim destijds. Um, ja, uh, want toen jij er in 1995 in bent uh, gegaan, hè, wat, wat, uh, wat hebben jullie? Hebben, ja, hebben jullie allicht natuurlijk het nodige veranderd. We hebben ja toch wel een serieus een aantal dingen veranderd. Mm -hmm. Kijk, Wim Wim die zijn judo dus Kijk, en... Ja, wij waren natuurlijk veel voor de, uh, gericht. Uh, de zaal, dat was een grote volleybalzaal in de bibbetonzaal, waar mm hij -hmm. ontzettend veel groepjes met uh, uh, bibbeton in volleybal had. Ja, dat is commercieel gezien. Is gewoon, voor ons was dat een onhaalbare kaart. Yeah. nou ja de sauna, had een scoresbaan. een scoresbaan zijn gewoon, hebben we natuurlijk vier meters. En daarom hebben wij daar gewoon uh, een 50 van gehad. Ja, want dat, dat, dat zit er nog bij. Um, ja, ja ik, ik neem aan, er zijn nog, uh, nog vele activiteiten die jullie nog uh, wel doen, hè, de, de afgelopen jaren. Ja, wij, wij doen, ja, wij proberen natuurlijk steeds mee te gaan. Alleen in de fitnesswereld is het altijd een hype in komen en gaan van nieuwe activiteiten. Ja. Proberen jullie daar ja. nog steeds op in te spelen, jongens, of niet? Nou, dat ligt er een beetje aan, ja. ja. Of, of het inderdaad... Uh, niet echt maar een hype is of, of een afgeleide van wat we eigenlijk al hebben. Ja. Dan, moet, dan moet het echt iets nieuws zijn wat ook gewoon uh, uh, een blijventje is. Wij zijn niet zo van uh, met alle binden meewaaien. Wij houden het liever eigenlijk een beetje continuïteit. Ja. Zoals. Uh, en uh, de kwaliteit voor onze klanten. Ja. En uh, dat vinden we eigenlijk belangrijker dan allemaal weer met alle hypes meegaan en met alle binden meevliegen. Dus uh, ja. Wij, wij doen eigenlijk. Uh, wat wij eigenlijk het liefst doen, is gewoon de continuïteit waarborgen. Ja, en dat, en dat gebeurt nog, uh, nog steeds, uh, ja. het gebouw staat er nog steeds, uh, de steen, die uh, heb jij van de week gefotografeerd, hè? <laughs> ja. ja. Wat we, uh, dat is Rob en Wim, stond erop, of Wim en Rob, stond ja. erop, uh, uh, Wim Ja, uh, dat zijn uh, vader en zoon, toch? Nee, dat zijn twee zoons van Wim. Dat zijn tw oh, twee zoons, ja ja ja. ja. Ja, de ene is zelfs nog voetbaltrainer geweest. En de andere doet ook nog wat, geloof ik. Ik weet niet meer precies wat. Uh, Rob is volgens mij de voetbaltrainer. En Wim junior, die, die, die houdt zich volgens mij nog wel echt bezig met dit verhaal. Of niet? Nee, nee, nee. Ook niet? Ja. Wim heeft nog een tijdje mijn mij Ja. En uh, voor mij zit Wim, ik oh, weet het dus mij of PwN, of Zo'n, zo van ah, toch een groot bedrijf, dus ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd. Okay. Maar Rob en Wim zijn, zijn twee zoons, hij heeft er nog eentje, dat is Mark. Ja, die ken ik, uh, die ken ik vrij goed. Ja, Ooit baanspuitig maar... geweest op, uh, op de slipschool van te dus... Ja, ja dat ja. klopt. En, uh, ja, maar ja, Mark was toen nog niet geboren toen de steen geplaatst werd, dus vandaar dat zijn namen niet bijstaan. Ja. Maar zijn twee kinderen zitten ook weer bij mij belust, dus dat is ook wel weer leuk. Oké, okay. dus, dus de cirkel is toch wel voor een del rond. Uh, ah, rond. Ja, rond, ja. ja. Uh, Marcel, dankjewel even voor uh, het, uh, het stilstaan bij het moment dat uh, dit gebouw 50 jaar bestaat. Want, ja, uh, want anders hadden we het uh, gemist. Uh, maar wel leuk om even gewoon het op de radio te vertellen. Dankjewel, Jaap. Is goed, Marcel. je. Ik dat, jou een fijn weekend. Dat uh, gaat zeker wel lukken. Dat was uh, Marcel van uh, Ik uh, weer verder even met uh, de muziek. En dat is de uh, van Mary J. Blights. En dat nummer dat heet Family Affair. Nou, dat sluit toch wel even mooi aan op dat uh, onderdeel wat we net hebben gesproken.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 your body bumping I told you leave your situations out the decennium ooit geweest, deze, deze Family Affair van Mary Jane Blights. Uh, dat is, nou ja, ik denk het vorige decennium, 2000 uh, tot en met 2010. Jaartol, moet je mij niet uh, precies uh, vragen, maar ze heeft uh, wel een reputatie uh, gehad als het gaat om de nodige sol. Uh, want uh, daar wordt ze toch wel uh, mee in verband uh, gebracht, uh, deze Mary Jane Blights. Um, ja, want uh, bijvoorbeeld ook uh, hits die ze samen met George Michael heeft uh, opgenomen. Uh, S en deze family affair duurt, uh, die komt uit 2001. Dus dat weten we dan ook weer. Ik, ik zat van de week trouwens ook nog even het uh, nieuws uh, te bekijken. En ineens zag ik voorbij komen dat er waarschijnlijk een reunie op handen is met... Genesis En Genesis, wie Genesis zegt, zegt ook eigenlijk... de trommelaar van die band... Uh, de trommelaar is wel heel erg onibiedig uitgedrukt... Uh, is Phil Collins. Maar Phil Collins heeft nogal uh, de nodige gezondheidsproblemen. Uh, Dit is een uh, beetje een zwarte song eigenlijk... uit het rijke oeuvre van de drummer van Genesis, Phil Collins. Het nummer heet I Don't Care Anymore.